Oké, okay, dat allemaal de komende weken. En veel muziek ook, uh, Rob. Ja, wat dacht je van deze? De Ach. Alessi Brothers en ah. Oh Laurie. Muziek uit onze jeugd. Ja, oh. <laughs> Zaterdagmiddag voor CFM. Als eerste door de Alessia Brothers en Nihil Lorry.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 Onze verslaggever Rob Harms was daar aanwezig. Ja, het was uh, gezellig druk. Was leuk. En een leuke nieuwjaarsreceptie. Ja, en was er nog Gemeente, een... was nog een... Gemeente, complimenten. Er was ook nog een toespraak van uh, de burgervader. De burgemeester. De burgemeester. Ja, dat was helemaal goed. En wat was de strekking uh, van, zijn, uh, van zijn reden? De complimenten geven aan elkaar. Oké. Okay.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 It's behind me and keeps giving me that shove again, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks Those rocks in my heart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 Uh, lekker uitwaai weer morgen. Ja. We moeten morgen weer drukken in Zandvoort. Ja. Wat alleen, dan? Ja. Uh, wat dan? Nou ja, meestal en... he, op zondag, okay, ja, zondag. Ja, al die wandelaars met... op straat. lekker. Je, zeker met dit weer wat jij ons nu uh, voorschotelt. Ja, maar alleen het is wel zo dat uh, de mensen die komen, komen uit het binnenland. <laughs> en de opklaringen komen uit het westen. Ja. ja. En dus zij komen uit De wijzen komen uit het oosten. <laughs>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 En waar kunnen de mensen het uh, nalezen, het weerbericht? www.meteopagina.nl En op je mobieltje www.meteopagina.nl mobiel En ook nog op Twitter Twitter je ook al? Ja, Twitter Jongen, jongen, jongen Die man is van alle leeftijden van alle tijden. Twitter.com slash meteopagina Maar Lex, we gaan je een poosje missen Ja, doen ik, ga weer, doen. ik ga er weer even tussenuit hebt, En dan, uh, ja. als het lekker weer wordt, ben ik er weer Hartstikke goed. Tot zover bedankt. En ik zie je vanmiddag nog op de werkbesprekingen. Doen we. Oké, okay, okay, dankjewel Lex van Oren voor het weerbericht. Nou, we gaan het we toch wel redelijk weer krijgen hè, de When komende dagen. This way the car you left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 Hello.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 Die geldt voor jou, hè? Oké. Okay.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 You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies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 I'm Die man, hè? Barry White. die man heeft in zijn tijd met deze stem heel veel vrouwen in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 De positie van Turks-Nederlandse jongeren in de samenleving is zeer zorgwekkend... stellen tien Turkse Nederlanders, onder wie pedagogen en onderzoekers in een manifest in de Volkskrant. Volgens hen is er een groeiende groep jongeren met psychische problemen... en keert een deel zich helemaal af van de Nederlandse samenleving. Ook zijn er jongeren die steeds conservatiever denken over de islam. China loopt op militair gebied tientallen jaren achter op de Verenigde Staten... en investeert daarom veel geld in het leger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 De explosieven opruimingsdienst heeft de auto onderzocht... om te kijken of er nog een explosief in de wagen lag, maar dat was niet zo. Uit voorzorg waren ingeleen drie woningen in de buurt van de auto ontruimd. Troepen van de NAVO hebben in de Noord-Afghaanse Kunduz tien opstandelingen gedood. Twee anderen werden opgepakt. De militaire operatie was gericht tegen een Taliban-leider in het district. Het is niet bekend of hij onder de slachtoffers is. Het Nederlandse kabinet wil agenten en militairen...